werd verzorgd door Fred Kronsberg en David Habig en de laatste muzikale keuze komt van David. Ja, melody Cardo met uh, Sweet Memory. En in het volgende uur hebben we ons, onze eigen jaap natuurlijk. <totopend> Tot volgende week. a sweet memory It goes around and round in my head Pretty soon I want the real thing instead But for now I got this sweet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 Paus Benedictus heeft in een mis in de Sint-Pieterskerk in Rome... ...pater Damiaan heilig verklaard. De Belgische pater werd uitgeroepen tot patroonheilige van de Melaatse en aidspatiënten. De mis werd bijgewoond door 2500 Belgen... ...onder wie koning Albert, koningin Paola en leden van de regering. Pater Damiaan werd in 1840 in Vlaanderen geboren als Jozef de Veuster. Hij heeft zijn heiligverklaring te danken aan zijn werk onder de Melaatse in Hawaii. Zelf stierf hij ook aan lepra. Paus Benedictus verklaarde verder twee Spaanse religieuzen... een Poolse bischop en een Franse non-heilig. De PvdA heeft een nieuw dieptepunt bereikt... in de wekelijkse politieke peiling van Maurice de Hond. Als er nu verkiezingen worden gehouden... dan krijgen de sociaaldemocraten nog maar 13 zetels in het parlement. Nu heeft de PvdA 33 kamerzetels. Volgens de Hond vinden veel PvdA-stemmers... dat de partij te weinig presteert in de regering met CDA en ChristenUnie. Ook de rol van fractievoorzitter Mariet Hamer zou meespelen... Het CDA levert deze week een zetel in en komt uit op 26 zetels. Ook D66 zou uitkomen op 26 zetels. In werkelijkheid bezet die partij maar drie zetels in de Kamer. De PVV van Geert Wilders blijft met 28 zetels de grootste partij in de peiling van de hond. In Rusland gaan vandaag 30 miljoen kiezers naar de stembus voor regionale verkiezingen. De verkiezingen voor nieuwe provincie- en gemeentebesturen worden gehouden in 76 van de 83 regio's. Van Kamchatka in het Verre Oosten tot Kaliningrad, dat aan Polen grenst. In Moskou wordt gestemd voor 15 van de 35 gemeenteraadszetels. In de hoofdstad staat de partij Verenigd Rusland van premier Poetin in de peilingen op meer dan 50% van de stemmen.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 Muziek van zondag 11 oktober. Ja, want uh, het is uh, finale races dag En uh, die stem van die koper op die, op die zender hier. Maar goed, dat heeft dus alles te maken met de finale races van vandaag. En uh, natuurlijk gaan we maar eens even kijken hoe dat erbij uh, staat. Zo'n soort Race het... Update. En als het goed is, hangt hij aan de telefoon. De verslaggever ter plekke, Willem van Denzen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh... Ja, je zegt het al, de finale races, dus in dit geval de Formido finale race. Vanmorgen om uh, half tien zijn we daar al uh, begonnen en uh, we, dat zijn dan uh, voornamelijk peren coureurs bij uh, ons toeschouwers. Maar uh, de eerste die vanmorgen aan de beurt waren, ja, dat waren de rijders in de ja, Benelux uh, Racing League, oftewel de BRL, de BRL V6. En uh, daarin een uh, klasse waarin het kampioenschap ook nog beslist moet worden en dat gaat zeker het uh, weekend nog niet gebeuren. Want in tegenstelling tot de andere evenementen uh, van de DPP, uh, Dutch Powerpack, uh, zijn dit het laatste weekend. Voor de BRL's uh, is er nog een weekend te gaan en dat is over twee weken in Arsen. Maar de strijd daarin uh, wordt wel uh, spannender en spannender. Want Donald Molenaar, uh, de leider in dat kampioenschap. Ja, vanmorgen uh, deden hij iets uh, wat we niet van hem gewend zijn tijdens de opwarmronde Met het warmen van de banden ja, ging het niet helemaal goed. En uh, was de race al uh, open voor uh, de leider in het kampioenschap... Uh, voordat die uh, goed en wel begonnen was. Uh, ja, daarvan uh, wordt ook geprofiteerd door de concurrenten. De concurrent in het continuoenschap BRL uh, voor Donald Molenaar is dan uh, Donnie Krevels. Donnie Krevels had zich uh, slecht gekwalificeerd op een plaats, maar worstelde zich toch uh, door het veld heen. En hij wist uiteindelijk uh, als derde te eindigen in die BRL. Op, op de tweede plaats was het uh, de teamgenoot van uh, Donald Molenaar uh, Sam van Nes En een uh, glorieus winnaar uh, vanmorgen in die BRL was snell zon van de bol. Zo, dus dat uh, is even in het kort uh, wat er geweest is. Nou, uh, die Formule 4 race die hadden we net uh, gehad. Wat is het volgende wat we gaan krijgen op het uh, racemenu? Nou, op het racemenu wat we verder gaan krijgen, ja, dat uh, race uh, ligt een eentje weg, want dat is pas om uh, half twee en dan gaan we ook met de Dunlop uh, Sports Max. Wat we in de tussentijd gaan uh, krijgen is wel uh, de driftseries en we krijgen een uh, Formido-parade. Wat ik me daarbij voor moet stellen, uh, ja, dat uh, weet ik niet helemaal, er zijn een heleboel uh, soezoepietjes uh, met de naam Formido op het uh, deur, dak en uh, achterkant. Misschien dat die over het uh, circuit gaan rijden. Ja, maar ik, er, ik, ik zat er niet zo niet. Ik ja? straks uh, Formido-papjes uh, een wandeling gaan maken. Maar uh, ja, het zal ongetwijfeld voor het uh, publiek best wel aantrekkelijk zijn. En als ik zeg publiek, dan kijk je rond. En dan, dan, dan zie ik toch een behoorlijke mensenmassa hier op het circuit aanwezig. Dat ja. is altijd uh, prettig om dat te zien. Ja, ik, ik zou denken van als we aan bouwmaterialen denken, dan denk ik dat er een aantal bouwmaterialen worden gepresenteerd op het stuk. Zoiets, daar zat ik aan ja. te denken. Maar goed. Zoiets. Maar ja, ander vermaakje is ook nog. Uh, als ik kijk uh, op de oude slipschool, dan staat daar een uh, booster. Dat is een kermisattractie. Dat lijkt me iets voor jou als jij uh, later vanmiddag hier uh, komt. Het is een ja, een apparaat van uh, 50 meter hoog. En die uh, slingert je in de rond uh, met een maximale snelheid van uh, 110 kilometer. En dat, uh, ja, dat is ook wel iets uh, aantrekkelijks, denk ik. Oké, okay. goed. Uh, nou, dus, dus uh, met andere woorden, we spreken hier pas uh, rond een uur of half twee weer. Want uh, nou, dan. Uh, ja. Ik wil nog even, we hebben in de tussentijd ook nog een race wat in de Suzuki Swift Cup, uh, uiteraard. Ja. En we hebben niet. Uh, ook de eerste race inmiddels gehad van de Dutch GT4 van uh, okay. vandaag. En daarin hebben we toch uh, succes te melden, met name op het gebied uh, van een zondkoetter. Uh, en uh, Danny van Dongen die die uh, race goed uh, wist te winnen met zijn korter. Goed, maar dat uh, zullen we dat even bewaren voor straks dan? Even de uitzending. Dat doen we dan later. Oké, okay, goed. Dankjewel. Dat was uh, Willem vanaf uh, de eerste keer uh, vanaf het uh, Park Zandvoort. Nou, uh, hoort het al, het is uh, dus uh, druk uh, wat betreft uh, alles wat er uh, samenhangt met dat uh, programma van de finale race. Straks uh, tussen 2 en 5, als uh, Roderick de Veen uh, vanuit uh, Bloemendaal uh, zondag in Kermeland uh, gaat uh, trekken, dan zal daar ook nog wel het een en ander aandacht aan worden besteed. Maar daar zit natuurlijk uiteraard nog veel meer in. En verder hebben we natuurlijk ook nog even iets wat, uh, wat nog verder vernoemd moet worden rondom Thijs Orgersen En is er, uh, als er alles een beetje nog de tijd toelaat, uh, nog een, uh, een bijdrage van mijn kant af van vrijdagavond. Toen Marco Tames zijn boek presenteerde, zijn nieuwe boek overigens. Dus dat uh, straks allemaal. Maar eerst gaan we weer even fijn en gezellig muziek draaien. Bij ZFM's Zandwoord. En dat is deze van de TLC. En Creep. Vanaf het midden van de jaren 90. DLC was dat met uh, Creep. Uh, terug naar uh, de dag van vandaag. Want zojuist hadden we gezien dat Leroy Stewart uh, uh, goede zaken had gedaan in de Formule Fort. Hij won hem niet, maar gisteren won hij de wedstrijd wel. En gisteren hadden Willem en ik ook nog een gesprek met hem. We praten met uh, de snelste man uh, bij de Formule Fort, dat is Leroy Stewart. Um, ja, dat is natuurlijk wel uh, even lekker natuurlijk. Ja, kijk, ik kom hier weer terug. Ik heb hier natuurlijk een jaar niet gereden. En dan is het wel weer lekker als je hier meteen terugkomt en dan twee keer polpak. Dus dat betekent wel dat ja, ja, ik het niet, in ieder geval niet verleerd weet je wel. En uh, Het is toch wel lekker als je hier weer terugkomt en het is altijd wel weer leuk om hier te zijn. En, uh, als je hier dan uh, door het schijfvlak heen gaat, dan zie je die mensen weer staan. En dan, ja, dan is het toch altijd wel weer vertrouwd zeg maar. Smaakt het niet, niet? Ja, ik zwaaide twee keer. Dus, uh... ja, je zegt het al, een jaar weg uit Nederland eigenlijk, maar volop actief in de autosport en dan Formule Ford nog steeds in Engeland. Dat kampioenschap daar, dat is natuurlijk veel meer uh, verschillende quiz, maar is het ook veel harder? Ja, er wordt natuurlijk uh, veel harder ook gereden. De strijd onderling, uh, top 15 zit binnen 7, e Ik heb nu een paar keer podium mm. gehad dan in Engeland. Uh, voor het WK ziet het er ook gewoon heel goed uit. Maar er wordt gewoon uh, heel veel auto's, competitie heel dicht op elkaar. En uh, ja, Dit jaar alleen heb ik niet alleen de Formule Ford gereden, ik heb ook nog in het ADAC uh, gereden. Ik heb ook uh, podium gepakt in mijn eerste keer dat ik in die wagen zat. En uh, ja, we zijn nu hard aan het werken voor Formule 3 of voor Formule Masters en uh, ja, dat zijn een beetje de plannen voor volgend jaar en die zullen we morgen ook eens wel bekend gaan maken, want mijn sponsors komen morgen en zo. En uh, ja, we gaan nou toch wel een keer echt serieus kijken of we die stap kunnen gaan maken, want uh, ik heb er vaak genoeg geweest dat ik er klaar voor ben en uh, ja, ik wil gewoon een keer mijn kans hebben om het toch mij te bewijzen en hopelijk uh, misschien toch naar die Formule 1 te gaan of naar die DTM of uh, gewoon ja, professioneel kreur te worden. Ja, je vertelde net al uh, Formule DHC, dat deed je bij uh, Van voor de racing. Is dat ook iets uh, om misschien een tipje van de sluier te lichten waar je in de toekomst uh, verder mee zou willen, eventueel Formule 3? Ja, inderdaad. Ik ben nu natuurlijk met Frits Van Amersfoort en Volkswagen bezig uh, voor Formule 3. Ik heb uh, een test aangeboden van Volkswagen, uh, met dank ook aan Frits en aan mijn resultaten in de ADHC. Dus ja, ik, uh, het is een hele goede optie dat je in de Duitse Formule 3 gaat beginnen. En dan daar wel doorstroom naar de Euroserie of ja, naar een andere goede klasse. Maar uh, ja, dat zit er zeer zeker in. Uh, Budget-wise uh, ja, moeten we kijken als we het rondkrijgen. Formule Masters is ook heel interessant qua televisierechten, Eurosport Live. En, uh, ja, daar zijn we gewoon heel erg mee bezig en uh, ja, we hopen dat het gewoon goed komt. Als ik het zo hoor, denk je er ook inderdaad over na. Van waar je dus eigenlijk jouw neus aan het venster wil drukken? Ja, kijk, iedereen zit maar om die economie, uh, ja, die economie te, te klagen, het is slecht, moeilijk te sponsoren. Dus ja, eigenlijk uh, de mensen die zijn er toch wel wat mensen die toch wel echt actief zijn nu nog. Dat zijn gewoon de slimmere zakenmensen. Dan denk ik van ja, nu moeten we in deze tijd zo door kunnen gaan. En we kunnen ons uh, goed profileren met mijn naam, met mijn merk. En uh, ja, dan hebben we er wat aan. Zijn er zijn wat minder bedrijven en... Uh, want ja, nou is gewoon de tijd om eigenlijk ja, te investeren in de toekomst. En dat is ook in jonge reis investeren, dat is heel belangrijk. Zoek je dan, uh, ja, zoeken de mensen toch een beetje jou op, uh, want mensen die jou kennen? Uh, je bent toch iemand die uh, toch uh, wel een beetje tot het gaatje gaat. Uh, een beetje ook uh, wat met bravoer, toch, toch ook wel. Zijn dat ook uh, uh, misschien de mensen die, uh, die jou uh, willen helpen om wat, uh, wat meer hoger op uh, te komen? Nee, ja, niet alleen. Er zijn zat mensen die mij uh, een hart onder de riem steken. Uh, kijk, uh, mijn vader vooral ook. Uh, financieel is het gewoon wat moeilijker voor mijn vader. Maar daartegen heb ik al jarenlang trouwe sponsors gewoon uh, al rondlopen om me heen. En daar ben ik heel dankbaar voor. En uh, die blijven niet voor niks al jarenlang trouwe sponsors van mij. Omdat ik er gewoon uh, één ding is bij mij, het is gewoon, uh, mijn, ik heb geen bloed, ik heb benzine door mijn lichaam heen. Dus één waar ik aan denk is racen. En dat is voor mij gewoon het belangrijkste en ik ben een mannetje die gewoon altijd vanuit zijn hart praat en zegt waar het op staat, geen blad voor de mond, af en toe wel een minpunt van me, maar toch altijd wel mijn best doet en uh, gewoon echt voor de sport sportleven en geen uh, show en shine omheen, ja, kijk, ik doe er wel aan mee, maar <laughs> dat interesseert me niet zoveel, weet je, het is dus, uh, de rechte voetje omlaag en uh, gewoon lekker racen en dan uh, met een grote glimlach in die wagen zitten en gewoon plezier maken en... Uh, ja, gewoon presteren en daar komt gewoon ook zo'n topprestatie vandaan. Uh, je werkt er toch altijd naartoe, na in ieder evenement en zo. En dat is gewoon heel belangrijk. Een kans om je naam uh, verder op de kaart te zeggen. Is er uh, volgende week uiteraard op uh, Branch Hatch? Ja, zeker. Ik ben daar nu ook natuurlijk heel erg mee bezig. en uh, Eigenlijk al het hele jaar, eigenlijk al meerdere jaren project is dit. en uh, ja, Het ziet er gewoon heel goed uit. De uh, laatste race op Branch Hatch uh, podium gepakt festival continu met de race daarvoor in de top 4 gereden. Dus ja, al het al, als je, het is natuurlijk niet makkelijk, iedereen gaat daar hard. En, uh, maar dat ik een van de kanshebbers ben, ja, dat, uh, dat, ja, daar ben ik mezelf ook wel van bewust. Weet je wel. Maar het, je moet ook geluk hebben, het is niet alleen maar dat rechte hoedje, maar je moet ook geluk hebben. Ja, want kanshebbers, dan doelen we op de wereldtitel uh, Formule 4. Want dat is wat zich volgende week op uh, Bench Heads afspeelt, het WK Formule 4. Dat is gewoon het evenement. Uh, ik kan je op een papiertje geven, er zijn een paar kanshebbers. Dus Finley is een uh, jongen uit Engeland ook. Dan heb je James Cole, is Engels kampioen, uh, is ook een zekere kanshebber. Daarbij zet ik. Daarbij heb ik een Amerikaanse teamgenoot die het gewoon heel sterk ook rijdt. En daar zijn er nog een paar outsiders bij, zoals De Wit ook een andere Nederlander die heel sterk bezig is. En, uh, ja, het wordt zeer interessant. Ze uh, komen van hier en daar over, over de wereld komen ze allemaal over. Dus, uh, ja, dat het een zeer zeker een spannende race gaat worden en de jongens die daarin gewoon goed presteren, die komen ook zeer zeker ver in de oudsport. Ja, is dat ook een beetje het summum van de Formule Ford, die uh, wereldkampioenschapsrace uh, op branch heeft? Ja, dat is uh, het. Is, ja, ja, hoe noem je dat? Ja, mooi, wat strikje op de taart of zoiets? Ja, het uh, het uh, toefje uh, op, de, op, de, op de taart, ja. ja. Ja, dat noemen ze het van het jaar en als je daar dan gewoon goed gaat, iedereen kijkt daarnaar uit, het is dus een week lang gewoon iedere dag gewoon. Vijf sessies van een half uur rijden, rijden, rijden. Je rijdt dat weekend iets van vier of vijf races, series moet je rijden, je moet rijden, last chance races rijden. Het draait gewoon om één ding en dat is gas geven. Ik uh, kan wel alleen maar zeggen, Leroy, heel veel uh, succes daar. En, uh, we gaan ervan uit dat we uh, ook hier op Zandvoort nog wel uh, tegen gaan komen. Ja, zeker. Ik kom uh, zeker dit volgend jaar heus nog wel een keer terug. Dankjewel. Whoa! Hartman was dat met uh, We Are The Young. Uh, bracht de tijd op uh, drie minuten voor half één. Uh, aandacht voor Thijs Okkersen. Want uh, de, de meeste mensen zal het niet ontgaan zijn dat er uh, wat uh, plaatsvindt uh, rondom Thijs. Uh, afgelopen vrijdag uh, had, uh, waars, was het voor genodigde en niet alleen voor genodigde ook uh, een primeur. Want uh, ja nou primeur. Uh, het is in ieder geval iets wat hij gemaakt heeft. Zandvoort Zon in Zee 2009. Uh, dat was uh, sowieso al uh, te zien op, die, uh, op het begin van, uh, van een reeks van uh, voorstellingen in het Zandvoorts Museum. Dat gebeurt dan op zaterdag. Uh, dat is afgelopen zaterdag al begonnen. Maar aanstaande zaterdag is er weer een nieuwe week. Uh, vanaf 17 oktober tot op met vrijdag de 23 e de herreizen is van het jonge schapen. Dat is een uh, film uit 2007 over de terugkeer van een houtzaagmolen op de Zaanse Schans. Die week daarop, dat is dan de laatste week van oktober, komt dan Angst en 4 uit 1984. Het gaat over angst. Waarom zit men in acht banen en wordt er naar horrorfilms gekeken? Wat dat betreft uh, zitten de horrorfans de komende week bij de commerciële echt uh, eerste rang. Ik heb ook begrepen dat er in ieder geval vanavond ook al een, uh, een, een horrorfilm wordt uitgezonden op een van de commerciële scènes. Dacht RTL 8, maar dat moet ik uh, eventjes nakijken, maar goed... Zaterdag op 31 oktober, eigenlijk dan de eerste week van november. The Importance of Being Funny in Amerika. Dat is een film over humor in film. En komieken en filmmakers komen daar aan het woord. En die draaiuren uh, zijn dan om half twee en om drie uur. Dus uh, dat even voor alle duidelijkheid. Van, ja uh, wanneer, het, wanneer is het dan? Nou, half twee en drie uur. Dus de dagen die ik uh, noem is op zaterdag tot en met vrijdag. En dit is dan uh, de week van 31 tot en met 6 november. Is het nog niet op, want 7 tot en met 13 november is er weer een week. De geschiedenis van science fiction: en dat is uit 1982, film over het genre science fiction in film. Filmmakers komen daar ook weer opnieuw aan het woord. En ook dan weer van half 2 en 3 uur. De aanvangstijdstippen dus. Zaterdag 14 november tot en met 20 november. De vakmanschap in de Zaanse Molenbouw. Dat is eigenlijk zeg maar dan iets over die herrijzenis van het jonge schaap in 2007. Daar is dan dus min of meer een vervolg van gekomen in week 3. ...van november, 14 tot en met 20 november... ...aanvang 1 uur de filmzonde van het Zandvoort Museum. Dat, gaat dan, uh, uh, dat zijn dan 29 korte films over molenbouw. En dan uh, wordt hij nog een keer herhaald... ...dat Zandvoort Zon in in 2009... ...in de week van 21 tot en met 27 november. Dus voor de mensen die het afgelopen zaterdag gemist hebben... ...geen nood, want het komt nog een keer voorbij. Om 1 uur uh, is dan het uh, tijdstip dat uh, die film uh, te zien zal zijn. En Dat gaat over... Zandvoort en haar diversiteit aan inwoners anno 2008 en 2009. En als laatste in de laatste week is het ook opnieuw Zandvoort en Zee in 2009. En dan betekent dus met andere woorden de conclusie dat die film dus twee weken, de laatste twee weken van november behelst. Dus dat uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het verhaal van Thijs Okersen. Wie verder met muziek. Al waren het Lennon en McCartney die de nummers schreven van de Beatles. Maar dit was toch onmiskenbaar het handwerk van George Harrison. While my guitar gently weeps. En daarvoor een uitvoering van Foolish Games. Wie het is, mag het zeggen. Maar ik laat even niks van het achterste van mijn tong zien. We gaan weer even terug naar gisteren toen Willem en ik bezig waren wat interviews op te nemen. Met een aantal rijders. Eén ervan, ja, daar ging het eigenlijk allemaal niet zo prettig mee. Het is wel een kampioen. In uh, was het het kampioenschap uh, binnenhalen. Maar als ik nu naar Pieter Schothorst kijk. Want uh, we hebben het over de Formino Swift Cup. Dat al zijn derde jaar beleefd. Maar voor Pieter is het, het het tweede jaar. Maar als ik naar de rechtervoet van Pieter kijk. Dan ziet het er niet zo best uit. Dat ziet er daarna niet zo best uit. Ik heb helaas mijn voet gebroken. Uh, dat was gebeurd tijdens een test in de Formule Ford. En... Uh... Ja, dat is eigenlijk de klasse waar ik naar wil toe doorstromen. Helaas maakte ik een fout en heb ik nu mijn enkel gebroken. Vervelend, want ja, het lijkt me wel als je, als je wil gas geven. Ja, natuurlijk. Het is heel belangrijk, je voet natuurlijk. En ik baal ervan. Te, ik ben hier nu op het circuit om iedereen te helpen en mee te helpen met het team. Alleen als ik dan iedereen weer zie rijden, wil ik ook. Het begint echt te kriebelen weer. De overgang van zo'n Suzuki en de kennismaking met die formule Ford. De snelheidsbeleving in zo'n Ford is die groter als in zo'n Suzuki. Ja, natuurlijk enorm. Je zit met je, met je hoofd, zit je in de buitenlucht, je zit super laag. Dus alles gaat mega hard. Die auto gaat überhaupt ook super hard. is dus wat je vergelijkt met de Formule 3 snelheden. Het is echt enorm. Alleen uh, na een aantal rondjes went dat gewoon. Want het, het enige waar het om gaat is laat remmen, vroeg op het gas en snel maar een rondje rijden. Ja, hetgeen wat je gedaan hebt nu, uh, toen twee jaar. Formule Auto's is toch de kant uh, waar je eerst wil gaan proberen om verder in te komen vanaf nu? Ja, absoluut. Ik, uh, ik zie daar hopelijk een goede toekomst voor mij in. Uh, ik denk ook als je goed uh, in de Formulewagens bent, dan kan je uiteindelijk ook makkelijker doorstromen naar de Tourwagens op hoog niveau. En ik wil gewoon mijn ontwikkeling zo snel mogelijk omhoog halen in de Formulewagens. Uh, de, de vergelijking is misschien niet helemaal een vergelijking. Maar waarin verschilt het team? Want je had het over het GEVA-team waar je rijdt. Tenminste de, de test gedaan met de Formule Ford. Ten opzichte van dit team waar je nu rijdt. Nou kijk, dit team waar ik nu rijd, dat, uh, dat is eigenlijk gewoon een soort van thuisteam. Dat is een soort van familie gewoon. Want uh, Coronel Racing, ik ben al zo lang betrokken bij de jongens en het is fantastisch bij hun. En nu overstappen naar Geva Racing, dat is even anders. En je ziet wel dat die jongens uh, ook gewoon professioneel zijn. Gewoon er vol voor gaan. En uh, eigenlijk uh, ook gewoon dezelfde instelling hebben. Gewoon winnen, winnen, winnen, winnen. Ja, en reizen, reizen, reizen. Dat gaat ook voor jou, hè? Want... Dan gaan we nog even naar wat anders. Wat je ook gedaan hebt inmiddels, is een uh, Euro Series uh, Renault Mecca gereden. Klopt, dat klopt. Dat was, uh, was eigenlijk gewoon een soort, uh, uh, een soort gift, een soort cadeautje was dat voor mij. En uh, daar ben ik ontzettend blij mee. Ik heb die kans gekregen van een aantal jongens. En uh, puur voor mij was dat gewoon om te kijken hoe zo'n auto is, hoe gaaf is dat nou. En ik zie dat op die Europese quiz. Dat is, dat is het helemaal. Dat is echt wat ik wil. Wat, uh je grote mentor Tom Coronel hier zijn zegen aangegeven? Uh, nee. <laughs> kijk, uh, ja, kijk, Tom die vond het natuurlijk fantastisch dat ik, uh, dat ik uh, dit probeerde. Dan, uh, gewoon zoveel mogelijk rijden op zoveel mogelijk verschillende circuits. Dat is, dat is de key. Dat is gewoon belangrijk. Je moet veel ervaring opdoen En daarom was het uh, heel goed. Hoe belangrijk is Tom voor jou? Enorm. Enorm. Ja, kijk. Uh, hij is er niet zo heel vaak bij, omdat hij zelf mega druk heeft. Maar als hij erbij is, is het, uh, het ongelooflijk wat voor verandering er is. Hij heeft zo'n positieve straal om zich. heen. hij kan alles zo motiveren. En ongelooflijk wat hij in de autosport kan. Echt, die combinatie is, is mega. Is goud waard. Dus, dus het maakt niet uit. Hè. Uh, je begrijpt dus ook uh, zijn kant van het verhaal, volle agenda en dat soort dingen. Maar blinkt hij dan uit in het communicatieve? Dat hij dan toch, uh, ondanks dat hij er dan niet is, dat jij dan uh, dingen oppikt? Uh, ja, absoluut. Hij weet het gewoon zo goed over te brengen. Wat hij, wat zijn talent in de autosport, die kan hij op zo'n makkelijke manier naar mij overbrengen. En dat, uh, dat zuig ik dan op en dat vind ik fantastisch. Ondanks zijn drukke agenda. Hij is er echt uh, mega goed in. Uh, nog even de tip van de kampioen dan. Er zijn nog drie mannen die kans hebben op een tweede plaats in de Formido Swift Cup. Ja. Wie gaat tweede worden? Uh, nou, <laughs> ik, uh, ik ga toch mijn geld inzetten dan op mijn teamgenoot Jeroen Slaghekken. Uh, want kijk, ik ken Jeroen nu al twee jaar en ik, uh, ik weet hoe hij rijdt, ik weet wat hij kan. En uh, ik weet zeker dat hij alles in zich heeft om hier de tweede plek te pakken. Heeft hij niet ook een klein beetje door de ogen van jou een wat ongelukkig uh, seizoen uh, gekend? Absoluut, absoluut. Ik denk dat als hij bijvoorbeeld tijdens de Masters niet was uitgevallen, was het kampioenschap nu nog lang niet beslist geweest. Maar gelukkig is het wel in jouw voordeel en we zijn misschien wat laat, maar we feliciteren je er uh, mee. Precies, dankjewel, je Circuit Park Zandvoort Update. Ja, want we gaan weer gewoon terug naar het heden uh, Willem, want uh, nog voordat ik je ga plagen uh, of tenminste van het brood afhouden wat je graag nog wil, uh, wil verorberen, uh, gaan we je toch nog even lastigvallen van uh, ja, uh, wat er nog allemaal uh, kort gebeurd is, geweest is en wat er nog gaat gebeuren. Ja, en, en uh, sluit ik me in ons even aan bij uh, type Schothorst uh, die ik zojuist nog hoorde, ...bij jou zijn verhaal vertellen... ...en dat ging dan uiteraard ook... ...de Formido Swift Cup. Cup... ...waar alles nog open is... ...in verband met het behalen... ...van de tweede plaats... ...eerst duidelijk de type spotter... ...de tweede plaats... ...ja, achter hij zijn teamgenoot... ...Jeroen Slaghek... ...toch wel de meeste kans toe ...om dat te gaan veroorberen... ...nou, inmiddels hebben de... Swift al één race achter de rug... ...en ja, die is dan gewonnen door... ...Marcel Dekker... Marcel Dekker Deed je daarmee dan uh, hele goede zaken? Want die uh, is inmiddels dan uh, opgerukt naar de tweede plaats in het uh, klassement. En tweede, vanmorgen werd het uh, Marte Graaf. Marte Graaf, dan moet ik even kijken op hoeveel punten die dan is gekomen. Ja, die is opgerukt naar de derde plaats. En de, op het de favoriet van uh, Tieter Schothoos dan uh, voor de tweede plaats in het klassement. Ja, die eindigt uh, vanmorgen niet verder als een. Uh, vijfde plaats, Jeroen Slaghek. En is daarmee uh, gezakt naar plaats nummer vier uh, in het uh, klassement van de uh, Cup. Ja, alle kans nog uh, voor alle drie deze jongens om de uh, tweede plaats te veroveren. vanmiddag. Uh, later op de dag als ze weer in actie komen. Jeroen Slaghek uh, ook actief uh, dit weekend voor het eerst in de Formule Fort. Dat uh, deed hij zeker niet onverdienstelijk. Uh, ja, als debutant in zo'n veld uh, moet je toch altijd maar afwachten... Velle gevechten geleverd, onder andere met uh, Jan-Paal van Dongen. Ja, hij toonde zich toch op een goede en snelle uh, en talentvolle uh, kant. Maar dat heeft misschien wel een weerslag gehad op zijn uh, optreden in de Formido Swift uh, Cup vanmorgen. Wat daar uh, ook op een ander misschien een uh, weerslag had: uh, het was op uh, Max Braams, uh, Gisteren voor zijn ogen een zwaar ongeluk van zijn moeder. Honden boven honden, zijn moeder Lisette Braams helemaal. Uh, eh, uh, ongehavend af en af gekomen, gelukkig. Maar Max, uh, ja, die had het misschien toch een beetje in zijn hoofd zitten, want, uh, tijdens de start van, de uh, Suzuki Swift uh, Cup, uh, ja, zagen we alle uh, 22 Suzuki's vertrekken. Alleen, uh, Max, uh, ja, die had wat vertraging en die trok eh, uh, 5 seconden later. Uh, die is zich toch nog op uh, te werken naar een 12 plaat. En uh, vanmiddag uh, gaan we daar uh, race 2 van zien van die uh, Formido Zwits. Ja, het was ook trouwens nog een vreemd verhaal hè, over uh, Max Braams. Uh, want gisteren spraken we hem uh, uh, net nadat het uh, gebeurd was. Uh, het was uh, nogal uh, een vrij uh, heftige crash. Uh, wat er uh, in de toewagen Diesel Cup is uh, gesproken. Hij daar, stond daar zelf, geloof ik samen met Marten Graaf uh, in, in het uh, bos uit. Zeg maar de Harry Luijendijk bocht. En uh, Mart zei op een gegeven moment, we gaan. Maar toen zei uh, Max nog, van nou uh, volgens mij gaat er nog één op zijn uh, gezicht. En, uh, hij had het nog niet uitgesproken of het was zover? Nou, het was niet helemaal zo. Ze dus stonden boven in de toren waar ja. de fiets staat. Dus dan heb je oh, een goede ja. uitzicht op. Uh, de, maar Max had eerder die middag al gezegd, nou op de een of andere manier tegen een vriend van hem. Van, ja. Nou, dan gaat er... Uh, ...echt heel hard op zijn plaat daar in Bos uit. Ik weet gewoon dat dat gaat gebeuren. Nou ja, en hij staat daar te kijken naar Bos en hij ziet het gebeuren... ...en hij ziet dat het zijn moeder is. En, uh, ja, dat uh, gaf hem toch wel een heel apart en heel raar gevoel van... Uh, ...shit, uh, ja. dat ja. moet ik nooit meer gaan zeggen, zulke soort dingen. Nee, dat uh, lijkt me ook niet. Maar goed, maar, daar kan uh, deze jongen natuurlijk ook helemaal verwe, uh, weinig aan doen, uh, lijkt mij. Dat... Nee, natuurlijk niet, uh. natuurlijk niet. Uh, uh, nog een andere man uh, was daar, uh, want als we daar toch nog even over die toerwagen dieselcup hebben, uh, was daarbij betrokken Willem van Beuzenkommer, Maar die had volgens mij ook al, nee, niet van Willem van Be Willem Cornelissen was het. Die had alle geluk van de wereld, geloof ik, hè? Want ja, die zag, die, uh, ja, die auto van uh, Lisette Braam, die is omhoog gegaan, die is over twee auto's zijn gevlogen en die heeft daar in de vlucht ook nog de auto uh, geraakt van. Uh, Willem uh, Cornelis en die had aardig wat schade. Maar ik heb later ook nog de derde auto uh, die daarbij betrokken was. Die ook geraakt werd door de auto van de Zet mm -hmm. De auto van uh, Hugo Charles. Ja. En die uh, was toch ook uh, flink beschadigd. De auto die niet beschadigd was, was eigenlijk... Uh, ja, Ik uh, ga er daar geen oordeel over vellen, want ik heb het niet zien gebeuren. Maar volgens veel uh, de aanstichter in dat verhaal... En dat was uh, ja, Bernard van Oranje. Die is zijn... Die Liset Braams uh, achterop geraakt hebben. Die werd wel door de wedstrijdleiding uh, uit de wedstrijd genomen. Uh, door middel van een zwarte vlag. Maar ja, die kwam er uh, schadevrij af. Ja, ja uh, vreemd als het uh, is. Uh, en, um, ja. Bernard van Oranje, ik noemde de naam al. Uh, ja, die gaat vanmiddag uh, van start uh, ook in de GTA 4, uh, Dutch GTA 4. En dat doet hij dan samen met uh, onze plaatsgenoot Danny van Dongen. Ja. En dat is, uh, dat is het bruggetje voor mij om toch nog even terug te komen op het uh, Dutch GTA 4 uh, verhaal van uh, vanmorgen. Ja. Gewoon door uh, Danny van Dokken Dongen in die uh, corvette. En dat is toch wel een hele mooie overwinning geweest uh, voor onze plaatsgenoot uh, ja, uiteraard. Dat is, mag ook uh, wel eens uh, vermeld worden. Want uh, uh, Zandvoort, uh, wat dat betreft, uh, een beetje dun gezaaid met, uh, met rijders. Uh, er schijnt wel wat aan te komen, heb ik me laten vertellen. Dus uh, in, met name in de Clio Cup. Maar dan uh, lopen we wel heel erg ver op de muziek vooruit, geloof ik. Ja, nou, dan hebben we <laughs> volgend seizoen. En jij ja, zegt Zandvoort, dun gezaaid. Dus kijk, dit weekend hebben we natuurlijk uh, naast uh, Danny van Dongen... ...hebben we ook uh, Jan Paul zijn broer, ja. die in de voortactief actief is geweest. Uh, alle kalf uh, in de Dutch VT4 uh, met... Uh, Camaro en uh, Dylan Koster die in de Tourwagen Diesel Cup uh, actief is. Ja, ook die had er slechte ervaringen mee gisteren trouwens met die Tourwagen Diesel Cup. Maar goed, uh, echt, uh, nee. uh, laten wij in het volgende uur elkaar uh, weer uh, spreken en dan even een kleine voorbeschouwing geven op uh, de Clio race die om half twee staat te beginnen. Want dat is de eerste na de, uh, na de lunchpauze neem ik aan hè? Ja, dat klopt. En een uh, Clio race waar natuurlijk ook een stuk spanning nog in de lucht had. Ja, Want daar valt, uh, ja tussen half twee en het vallen van de fietsvlag... Uh, Gaan we zien wie daar de nieuwe kampioen wordt Juist, uh, dat doen we straks in het uh, komende uur uh, Voor zover, uh, dankjewel uh, Voor dit moment En uh, wij gaan weer verder met muziek Hier zijn de Mary Jane Girls En In My House Wel, In My House van de Mary Jane Girls ja, werd er overigens gezegd dat dat vroeger daar ook Val Young ooit deel uit van gemaakt had. Maar dat laatste, dat wil ik toch overigens wel betwijfelen. Straks dus nog meer autosport in uur nummer 2 van deze speciale muziekboulevard. Omdat het vandaag de afsluiting is van het nationale autosportseizoen. En uh, is natuurlijk uh, een van onze verslaggevers, dat is Willem van denzen van uh, ZFM, die daar, uh, te, uh, daar is. Uh, uiteraard uh, kan ik ook nog melden dat uh, vanavond uh, in het uh, Zandvoortse nog een eindfeest is bij de Chin Chin. Die wordt georganiseerd door het scheenvlak.nl. Jongens uh, die proberen dan altijd het publiek wat dichter bij de autosport uh, te brengen. En vanavond worden er dus ook uh, enkele bokalen en dergelijke uitgereikt uh, uh, wat dat er gaat. Dus... Voor die mensen die dus nog geïnteresseerd zijn om te kunnen kijken, nou mag u gaat de tent bij Bas Lammers gewoon open en dan zullen we zien hoe het verder gaat verlopen. Tot aan het nieuws van 1 uur is dit Lionel Richie en Selah.